Maken ...om de mannen naar boven te halen is bijna op 700 meter diepte aangekomen... ...waar de mijnwerkers al sinds 5 augustus vastzitten. Er zijn honderden journalisten naar de mijn in het San José gekomen... ...om de reddingsoperatie te verslaan. Ook staan er al veel familieleden van de mijnwerkers op een geïmproviseerde camping. In Kiel zijn de passagiers aangekomen... ...die vannacht waren geëvacueerd van een veerboot op de Oostzee. Op het schip de Lisco Gloria was na een explosie brand uitgebroken... 20 opvarenden raakte licht gewond door het inademen van giftige rook. Meteen na het noodsignaal van de Lisco Gloria schoten schepen in de buurt te hulp. Het de overgrote deel van de 240 opvarenden zijn aan boord genomen door een andere veerboot die ze heeft teruggebracht naar Duitsland. De Lisco Gloria was onderweg van het Noord-Duitse Kiel naar Litouwen. In Kaatsheuvel is vanochtend een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Tegen 8 uur werd het lichaam gevonden door een wandelaar in de berm achter een camping.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 Tot 1996 was Vogel als kantoor aan de Oude Kerk verbonden en tot 2002 was hij daar ook organist. Willem Vogel is 90 jaar geworden. Dan het weer, eerst nog nevel, maar later breekt de zon door. Op de wadden staat een vrij krachtige oostenwind. Middagtemperatuur 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Dit was het NOS -journal.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 Goedemorgen allemaal in Zandvoort en in Bentveld en in de rand van Haarlem. Maar waar het ook te verstaan zijn mensen die misschien via internet luisteren. Dit is Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 9 oktober 2010. Ik probeer een beetje de jongens van MTV na te doen. Een beetje <laughs> snel praten, een beetje tempo maken, want we hebben een druk vandaag. Ja, we hebben het hartstikke goedemorgen druk. Goedemorgen Ben Zonderweld. Goedemorgen Tom Hendricks. En ook goedemorgen Roy Handelman voor de techniek. En ook goedemorgen Yvonne Roosendaal voor de redactie. En de gastvrouwen van vandaag. We zitten in Hotel Hoogland, dat is rijk versierd in de herststooi. Pads, paddenstoel op tafel. Compliment. Het ziet er weer allemaal prachtig uit. Wat gaan we allemaal doen vandaag? We gaan vandaag praten met Volker Bloemen. Schrijven van een aantal verhalen over Oud-Zandvoort. Om 25 over 10, kan iets later worden, gaan we praten over de Stadskweektuin in Haarlem. Want die bestaan 100 jaar. Gerry Pardoel en Ajan Pater komen daarover vertellen. Dan even na half elf gaan we praten met het nieuwe bestuur van uh, Beelden Kunstenaars Zandvoort, BKZ. Ze hebben een prachtige website gemaakt. Ik denk ook dat er heel veel over de club in groei te vertellen is. Ja, want het zijn er een heleboel geworden. Ik zag ook dat ze niet meer allemaal uit Zandvoort komen. Nee, hoeft niet meer. Hoeft dat niet meer. Dan gaan we straks vragen aan het bestuur. Dan uh, boodschapjes doen en nieuws luisteren. En om tien over elf Armand Dessigny van Natuurlijk Zandvoort. De stichting Geluidshinder Zandvoort. We gaan praten over uh, het circuit, de pacht en wat iets meer zei daarover. Rond half twaalf komen Ted Dekker en Peter Lammers over de hertenoverlast in Zandvoort. Hertenoverlast? Ik heb een heel groot stuk gelezen, uh, daar gaan we het over hebben. Uh, dierenambulances mogen ze niet vervoeren als ze dood zijn. Ze gaan in rol-emmers, noem het maar op. Nou ja, geit. Ja, we gaan het aanhoren. Maar eerst. Muziek. Muziek. Nee, Bram, ik kom niet voetbal. Ik ben niet in de stemming. Rot op, oké? Okay?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 Ook niet weten Ik heb je pas een keer ontmoet En toen heb je mij misschien Ja, heel misschien niet eens Gezien En het wordt rustig Goed aangeschoven is de eerste gast van vandaag Volker Bloemer en daar staat achter Schrijver van verhalen over Uitzantwoord Volker welkom kom een stukje dichterbij, zou ik zeggen. Ja. Uh, wie is Volker Bloemen en waar komt hij vandaan? Wie is Volker Bloemen? Ik uh, ben uh, 59 geworden. Ik ben geboren in Zwolle en sinds 1981 woon ik in Zandvoort. Dat is snel gezegd. Dat is een beetje de hoofdlijn, hè? Ja, waarom, waarom, de grote hoofdlijn. En waarom woon je in Zandvoort? Nou, het is eigenlijk een toevalligheid. Want ik woonde in Heemstede. En daar zat ik als een soort anti -kraak. En daar moesten we uit, want het huis werd verkocht. Hm? En toen zag mijn vrouw, die zag in de krant staan. dat haar ouderlijk huis geveild zou worden. En toen hebben we het op een veiling hebben we dat huis gekocht. Dus, ja, het is een toevallige samenloop van omstandigheden. Ja, ja. okay, en toen meestal het hele leven. Toevallige samenloop van omstandigheden. Ja, dat gebeurt wel vaker. Daarom, waarom vraag ik dit? Omdat jij verhalen schrijft over uit Zandvoort. En we gaan straks even over een aantal verhalen hebben. Uh, hoe kom je erbij als je vanaf 81 in Zandvoort komt uh, wonen, bij toevalligheid, om dan uh, per express verhalen te gaan schrijven? Nou, dat is een heel raar verhaal. Ik, ik werk bij de gemeente. Ja? En uh, een paar jaar geleden waren we in Zandvoort Noord met een stel stedenbouwkundigen. De bakkundigen vinden dat in Zandvoort Noord de relatie met de duinen ontbreekt. Dus dan vroeg ik mij af hoe is het gekomen dat uh, aan de, in Zandvoort Noord alle flats onder zeg maar, bebouwing staan. Ja. Toen ben ik gaan kijken hoe Zandvoort Noord ontwikkeld is. En toen kom je van nou wat was er dan voor en wat was er dan weer, had dan weer een relatie met die onderwerpen. Dus eigenlijk vanuit de... de de, het onderwerp Zandvoort Noord zijn die andere onderwerpen tot stand gegrond. Een soort ketting. Ja. Het ja. is ook een, een verhaal, hè? de geschiedenis van uh, Noord. Ja, een van de verhalen. een van de verhalen. Ja. Ja, maar dat was het allereerste verhaal. En dat heb ik geschreven voor een boekje wat uh, nooit is uitgekomen bij de gemeente. Dat is jammer, want uh, het is best een aardig verhaal en je ziet er mooie tekeningen bij. Dus uh, zeker voor de geschiedschrijving van Zandvoort vind ik het een uh, knap verhaal. En dat brengt mij natuurlijk op een paar andere verhalen die ik gelezen heb. Kan je het kort, ik ga ze allemaal even opnoemen, een paar woorden erover zeggen. Het Kostverloren Wandelpark. Kostverloren Wandelpark, nou het Kostverloren Wandelpark uh, werd een onderwerp uh, in relatie tot uh, uh, de, drie plagen van, de drie plagen van Zandvoort. Dat is ook een apart verhaal. Uh, ook weer een apart verhaal, maar op een <lacht> of andere manier hebben al die verhalen toch een relatie met elkaar. Dat zou je zo, als je het, als je het leest, uh, zou je dat niet zo zeggen. Het uh, kostverloren uh, had te maken met een tram, ik was op een gegeven moment geïnteresseerd in verbindingen en uh, toen bleek er dus een tram te hebben gereden door de kostverloren straat. En die heeft daar gereden van uh, in, 19, of in 1882 en die liep van het toenmalige station naar uh, wat we nu uh, nog wel eens noemen de Amsterdamse vakantiekolonie. Het kindertenhuis uh, Spalier nu. En in diezelfde periode had je een enorme ontwikkeling aan de, zeg maar, wat we nu de Noordboulevard noemen. tussen de, zeg maar het huidige station en de ingang van het circuit. En op hetzelfde moment was er een andere maatschappij die nam kostverloren in ontwikkeling. Kostverloren is een heel groot gebied. Dat is uh, zeg maar tussen de kostverloren kostverlorenstraat, tot aan het dorp, oude dorp, mm -hmm. zeg maar de Rooms-Katholieke Kerk. En uh, die maatschappij legde de kostverlorenstraat weg aan. En uh, over die straat ging een trammetje rijden. En toen werden ook de eerste huizen gebouwd in het kostverlorenpark. Okay. Um, toen ben ik dat verhaal verder gaan uitdiepen, want op een gegeven moment kwam je erachter dat ze het voorzieningenniveau voor de toerist wilden verbreden. dus ook een soort slecht weeraccommodatie. Mm -hmm. Dus het kostverloren park is waarschijnlijk die eerste slecht weeraccommodatie. Ja, want er zijn nog een aantal uh, geschiedenissen, de geschiedenis van de waterleiding en de geschiedenis van het gasbedrijf. Dat zijn wat kortere verhalen, maar er wordt wel duidelijk in verteld waar het vandaan komt. Ja. Zoals de, de elektriciteit uit, uit de muiden, ja. Hoe komt het dat het uit de meiden komt? Konden we dat zelf niet? Nou, dat is in Zandvoort altijd een discussie geweest. Doen we het zelf of doen we het niet? En hoe groot is de exploitatietekort? Mm -hmm. ja, is, het is hier app of vloed. Uh, in, in de zomer denkt iedereen, er ah, lopen hier zoveel mensen rond. Dat moet makkelijk exploiteerbaar zijn. Dat is nog steeds, uh, komen we nog steeds mm -hmm. tegen. Die mensen die dat denken, die zijn meestal in de winter hier niet aanwezig. Ja, en dat is hetzelfde, die, discuss die discussie is ook steeds geweest over gas, licht en water. Van gaan we dat zelf doen of gaan we dat niet zelf doen? Nou, een aantal van die onderwerpen, dat heeft jarenlang geduurd. Bij het licht ging het heel snel. Dat was heel snel gepiept. Dat was, was een... een concessieaanvraag in, geloof 1899. En twee jaar later was er licht. Dat was een kort verhaal, heb ik gelezen. Heel kort verhaal. Er ja. was ook niet zo gek van over te vinden. Maar ik heb er nog een, een hele... Uh een groter verhaal gelezen. De Zandvoortse badartsen werden beschuldigd ja. en daar zie ik mooie prenten van dokter Gerke bij staan. Zo'n so baard. Uh, eerst even over de prenten, waar haal je die vandaan? Al die, die, die oude tekeningen, oude advertenties heb ik gezien, uh, stukjes uit de krant. Nou, die stukjes uit de krant die haal je zo, uh, die, die uh, kopieer je uit uh, zeg maar de dvd's van uh, oud Zandvoort. Ja, maar de... je moet ze wel eerst gaan zoeken natuurlijk. Ja, je hebt een zoekmachine. Ja. Nou, ik zal je vertellen, ik heb mijn eigen naam een keer in die zoekmachine gezet, en toen kom ik vijf pagina's tegen, dus ja. <laughs> daarom nou, heb ik iets tegen die zoekmachine. Nee, maar het is natuurlijk ook zo, Je bent ook uh, je, op een gegeven ogenblik zoek je iets specifieks, en je bent dan aan het lezen, en dan zie je op een gegeven moment, oh, rechtsboven staat wel iets interessants, dat kopieer je, dan sla je dan op bij een bepaald ja. onderwerp. Ja. En op een gegeven ogenblik denk je, oh ja, ik moet daar eens even naar kijken, want daar staat misschien nog wat, en dan kan je het dan gebruiken. Met, een, goed, nou weten we hoe, de, hoe, hoe we eraan komen. Maar, maar de, foto, de foto's, dat is onder andere van uh, Rob Bossing. Ja. Maar de, een foto van uh, Gerke, dat heb ik van uh, familielid Gerke. Een foto van Varenkamp. Uh, dat heb ik weer gevonden via een genealogische site van de familie Varenkamp. Toen bleek er een Varenkamp te wonen in Frankrijk. Die heb ik toen gemaild... En die meldde me het paspoort van zijn overgrootvader. <laughs> Daar heeft Rob de pasfoto weer uitgehaald. <laughs> dus of het gaat via het genootschap. Het genootschap... Ja, die heeft ook, die ook de... veel, ja. ja. ja. Maar wat, was, wat hebben ze voor kwaadaders gedaan, die artsen? Nou, ja, ik, ik heb het een beetje het idee dat... Uh, je had toen de tijd de gezondheidscommissie in Bloemenaal. En... Uh, <kijnt> Dat was een soort adviesorgaan voor, hier voor regio gemeente. en die, die uh, vermoeden dat de uh, badartsen in Zandvoort uh, een besmettelijke ziekte ver, verzwegen. En dat met het oog op het economisch belang. Nou ja. Dus uh, mensen zouden dan in de zomer niet naar Zandvoort komen, want er zou een, er is een besmettelijke ziekte zijn. En daarom zou het verzwegen zijn. Nou, het, uiteindelijk bleek dat allemaal niet waar te zijn. Maar het was wel een aardig verhaal. Het is een heel aardig verhaal. Er werden zelfs tabellen bijgehouden over, over ziektes, hoeveel en per seizoen. Ja. En nou, zo. je hebt in die tijd had je. De doktoren van toen moesten jaarlijks een gezondheidsverslag maken. En de gemeente moest ook jaarlijks een verslag over de gemeente, de toestand in de gemeente maken. En dat verslag van de doktoren maakte onderdeel uit van dat <coughs> gemeenteverslag. Maar nou, dat is gewoon. dat kan je zo lezen in Haarlem in het archief. Ja, want daar wil ik het net even over hebben. Heb jij niet een probleem gekregen toen het hele archief verdween uit Zandvoort? Uh, nou, ik vind het wel lekker om s morgens vroeg op de fiets naar Arnhem te gaan. <laughs> <laughs> daar, uh, is, alles is gedigitaliseerd. De, de, je kan digitaal de, de stukken opvragen. Dus je, je gaat een kwartiertje zitten, je bereidt het voor als je. Je bereidt het thuis voor. Ik voer het daarin wat ik wil hebben. Dan ga ik daarna koffie drinken. en ik kom terug. en alle stukken liggen klaar. Dus dat had ik nooit gehad in Zandvoort. Nee, nee. Had je inderdaad zelf de kelder in gehad? Ja, waarschijnlijk niet. Ja. Ja. Oh, van die stoffige mappen openmaken. <lacht> <lacht> nou, de Batassen kwamen er dus uh, redelijk uh, goedkoop vanaf. aan het einde van het verhaal. Uh, en dan heb ik ook een stuk gelezen over de drie plagen van Zandvoort de modderkomen, de varkens en de vaarders, de varkens en de vadersbelt en de parfumfabriek. De parfumfabriek. Ja. Waar stond de parfumfabriek? Nou, je hebt het verkeerd gelezen. Of tenminste, ik heb het dan niet helder geschreven. Alle drie, dus de vuilnisbelt, de varkens en wat was de? Parfum. De vuilnisbelt, de, uh, de, varkens, belt, de varkens, varkens en de modderkomen. Ja. Die hadden uh, daar kwam een verschrikkelijke lucht af en dat werd de parfumfabriek. Ah ja, dan heb ik het niet goed begrepen. Ja. <laughs> dus. Uh, nou ja, zeg maar, dat, dat heeft te maken met de uitbreiding van Zandvoort, modernisering mm -hmm. van Zandvoort. En het verplaatsen van, de, van, van dat soort uh, onhygiënische zaken buiten het dorp. En uh, men dacht toen een definitieve oplossing gevonden te hebben door het maar in Noord te dumpen. Nou, ik, ik, ik ben aan dat onderwerp weer gekomen omdat ik toen nadat ik Nieuw Noord uh, beschreven had, mm -hmm. wilde weten wat daarvoor was. Nou, nu noord is gewoon altijd het afvalputje geweest uh, in het verleden. Gelukkig is dat de laatste jaren niet meer zo. Maar daar, uh, daar werd de vuilnisbelt uh, aangelegd. Uh, daar werd uh, het rioolwater uh, naartoe gebracht. En uh, daar werden de varkens naartoe verbannen uit het dorp. En daar ontstond de entos. Ja, uh, tot hoe lang hebben we eigenlijk varkens gehad in Zandvoort? Tot hoe lang? Ja. Ik kan het me nog herinneren dat uh, ik zat van 1986... Tot 1990 in de gemeenteraad. Toen uh, is dat bungalowpark tot stand gekomen. En de verplaatsing van de circuitbaan. En in die, in, in die kontrijen waren er nog varkens. Dus dat is uh, ja, zeg dat... Maar, tot, tot niet zo lang geleden. Er nee, waren die kleine landjes. Ja, kleine, al die telandjes en een aantal mensen hadden daar nog varkens. Ze ja. dus hebben doorgeschoten, of doorgeschoten, weggeduwd naar, uh, naar eigenlijk de laatste toe bij Paap. Die zat in een van de circuitboogjes achter de... Uh, de tennisclub, zeg maar. En dat was de laatste, volgens mij. Ja, dat zou kunnen. Dat oh, nee. okay. Zeg Volkert, uh, waar kunnen de mensen jouw verhalen lezen? Uh, op dit moment uh, staan de verhalen op uh, een uh, website van Rob Bossink. Dat is uh, www.zandvoortvroeger.nl En uh, op niet al te lange termijn zullen ze ook beschikbaar komen op www.oudzandvoort.nl Dat is de site van het uh, genootschap. Maar is er ook gedacht gedachte aan het in boekvorm te laten verschijnen? Of? Ja, nou dat, dat, dat lijkt me ontzettend leuk. En ik heb daar niet zo lang geleden ook met iemand over gesproken. En die zei dat er best wel financiële middelen beschikbaar zouden zijn... Maar aan de andere kant, als je dat hier gaat doen, dan heb je weer te maken met allerlei deadlines. Uh, je moet, ik weet niet wat er allemaal bij komt kijken, moet je dan allemaal zelf gaan organiseren. En daar heb je helemaal geen tijd voor. Nee, nee. Ik dacht dat het gewoon een beetje knip en plakken was. Ja, nu tot nu toe wel, maar ja. als je het mooi wil maken. Nee, dan moet je ja, dan kan het doen. Dat kan je niet meer zo van... maken en zo. Ja, precies. dat lijkt mij heel leuk. Dus je, je moet eigenlijk iemand hebben die het een beetje uh, redigeert en plakt en knipt. Ja. Ik weet ja. wel iemand. Ik niet. De, de aftredende hoofdredacteur van de Klink. Nou nee, ja, Peter, Peter, Peter die, die, die raar, met Peter, ja. ja, maar Peter die stopte mij. En de, een van de redenen waarom Peter ermee ophoudt is dat hij zelf nog een hele hoop dingen wil doen. En ik denk niet dat uh, Peter zijn vrouw uh, zo gek te krijgen is om er nog eentje bij te hebben. Maar uh, heb je er ook al wel eens aan gedacht om, te, je beschrijft nu, beschrijft nu allerlei zaken, maar om over personen te schrijven. Er zijn natuurlijk ook hele markante figuren in Zandvoort geweest. Ja, die heb je niet zeg maar in de periode waar ik het dus over heb, dat is zo globaal tussen 1850 en, negen, en, uh, en 1950. Dat is een periode van 100 jaar. Is er een heel interessante burgemeester geweest, burgemeester Beekman. We hebben het net al gehad over dokter Gerken. Mm -hmm. Ik ben tot mijn verbazing eigenlijk nooit wat tegengekomen over dokter Gerken. Zelfs de straatnaam die naar hem genoemd is, werd na de Tweede Wereldoorlog eraf gehaald. Omdat zijn zoon in de oorlog fout is geweest. Gelukkig, gelukkig is die naam er weer opgekomen, want het was voor Zandvoort een belangrijk figuur. Ja. En zo zijn er ook nog een aantal andere mensen die heel interessant geweest zijn voor Zandvoort. Nou, het is gewoon soms ontzettend moeilijk uh, informatie te vinden. Ik ben bijvoorbeeld lange tijd al op zoek naar informatie over de familie Elsbacher. Zeg maar, dat zijn de financiers van, de, van het spoor, van het spoor ja. en van de uitbreiding in Noord. Ja. Ik heb daar op de universiteit met mensen over gesproken die, uh, die studie doen naar uh, Joods bankwezen, zeg maar, in Amsterdam. Maar nou, er is bijvoorbeeld over die familie, heb ik, daar heb ik al heel veel tijd in gestopt. Dus heb ik niets kunnen vinden, of bijna niets. Wordt dat het, uh, het volgende verhaal? De, de, de, het spoor. Ja? Het spoor wordt het volgende verhaal. En dan heb je ze dus ook gewoon nodig. Tenminste, die, heb die familie nodig als, als, uh, als begeleidend stuk. Want zij hebben een heel goed stuk gefinancierd. Ja, en daar had ik gisteren met mijn vrouw een discussie over. Want die heeft het stuk net gelezen. Ja. En die zegt, ja, er staat wel informatie waarvan ik denk, dat nou moet dat er wel in. Ik zeg, ja, maar vanuit wetenschappelijk oogpunt vind ik het wel interessant dat het erin staat. Ja. Dus het is het dilemma van de schrijver... Uh, hoe ver ga je? Welke informatie zet je er wel in? Welke zet je er niet in? Dat is altijd een dilemma. Ja, maar je kan natuurlijk niet alles schoonschrijven. En als er iets gebeurt te zijn wat misschien niet helemaal uh, zuiver is, dan hoort dat er ook in, toch? Nee, maar goed, het gaat vaak om, om uh, de hoeveelheid informatie die je erin zet in het verhaal uiteindelijk. Want je hebt natuurlijk veel meer informatie. Ja. En uh, ja, daarin moet je een keuze maken. Maar goed, dat verhaal over de trein, dat verwacht ik over een week of twee. Uh, bij Rob op de Zandvoort Vroeger. En die komt dan uh, onder de, de, badartsen. Na de badartsen. Na de badartsen. Na de badartsen. Nou, het zijn uh, een stuk of 10, elf verhalen. Ik heb ze allemaal uh, heel vlug gelezen. De ene heb ik niet helemaal goed begrepen. Ik vind ze hartstikke leuk. Uh, ik raad ook mensen aan om daar eens naartoe te gaan. Eigenlijk... www.zandvoortvroeger.nl. En eigenlijk zou ik een boek ook wel mooi vinden. Die wij het binnen. Ja, <laughs> het. hartstikke bedankt voor, uh, voor de uitleg. En alle luisteraars, ga eens kijken en lees de verhaal. Oké, okay, En als iemand wat over Elsboggen weet, ja. melden bij Volkert. Ja, heel interessant. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Like the fact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 You give me every night. There are nine million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact. Ja, weer terug naar een rustig muziekje. We gaan van Zandvoort even naar Halem. En wat gaan wij doen in Halem? Wij gaan praten over de Stadskweektuin. De Stadskweektuin bestaat al 100 jaar. Tom. Ben je er wel eens geweest? Ja, ik ben er wel eens geweest. Ja, Op de Klevelaan, linksaf. Parkeren aan de overkant. Nu ondergronds. Ja. En dan steek je over. Ja, maar goed, ja. Wat gaat er gebeuren uh, voor het 100-jarig bestaan? Nou, we hebben een tentoonstelling. Vanaf dus uh, 1910... Tot nu en uh, dat is in de um, oude stal, zeg maar van het paard en wagen van de uh, chef Bloemist, die woonde vroeger, dus ook uh, op de stads kweektuin. En uh, die werd dus uh, met een paard en wagen voortgereden. En dat is uh, een leuke ruimte, is omgebouwd, zeg maar tot expositieruimte. Mm -hmm. Je hoort als de stem van Perdoel. En, uh, na, nee, maar niet kwalijk, Arjan de Pater. Uh, Gerry, wat is jouw functie bij uh, de stadskwekerij? Mijn functie is vrijwilligster. Ah, ja. En die van jou, Arjan? Mij is uh, eerste medewerker en dat voor het nu milieu -e educatie Oké, okay. dan weten we waar we thuis zijn. <lacht> ik geloof dat ik even teruggezet voor maar ik begin gewoon opnieuw. Want ik was even uh, van mijn stuk afgebracht omdat ik bij Gerry moest beginnen en niet bij Arjan van Gerry. Um, eerste medewerker, wat doet een eerste medewerker? Nou, Wij organiseren natuurlijk bij natuur en milieu van allerlei activiteiten. En daarnaast hebben we een, uh, een prachtige tuin erbij liggen. en Dat is, uh, ja, ik zeg wel een wilde tuin, een georganiseerd zootje. En dat is natuurlijk in deze tijd van het jaar uh, ja, echt, echt heel mooi. Uh, met al die herfstkleuren en er bloeit van alles, allerlei vruchten. Zijn er nog, ja, paddenstoelen. En, uh... je, je zegt een, een, een georganiseerd zootje, je laat het zoals het is. Ja, we, we onderhouden deze tuin uh, hoofdzakelijk met, uh, met allemaal vrijwilligers. Dus de, we zijn niet uh, constant in de tuin mm -hmm. bezig. En uh, we laten een heleboel verwilderen. Dus zo krijg je ook uh, ja, bolgewassen wat overal uitgroeit. Ja, het, het ziet er iets, het is niet echt helemaal netjes alles aangeharkt elke keer. Maar als je er doorheen kijkt, dan zie je dus de natuur. je ja, zie je echt de echte natuur. Dat ja. is een nieuwe trend, hè, ook. Ja, ja je gaan. ziet het steeds meer en we hopen dat steeds meer mensen dat gaan doen. Dat is ook goed voor de flora en fauna, hè, allemaal. Ja, het, het, het opruimen van vroeger is niet meer. Je, je laat het zoals het is. Wat vind jij daarvan? Laat het zoals het is? Nou, dat is natuurlijk natuur en natuurlijke milieu heel belangrijk, omdat je veel uh, dieren aantrekt. En uh, die helpen dus weer om, een, uh, om de natuur zeg maar, op te ruimen. Mm -hmm. En het, dan heb je het kringetje uh, weer rond. En dat is het beste, want je kan alles er wel uithalen en weer in het voorjaar weer opnieuw inzetten. Maar dit is natuurlijk beter, omdat je insecten aantrekt. En uh, wat dieren die weer op insecten jagen, zoals vogeltjes en uh, kleinere zoogdiertjes. Of vleermuizen hebben we ook, egels. Moet je dat wel eens uitleggen? Nou, dus Want vroeger, als je een tuin binnenkomt, dan zie je mooie uh, uh, regels met bloemen en met, uh, met, met plantjes. En nu is het dus een georganiseerde zoo, zoals je het zelf ja. zegt. Moet je dat uitleggen? Nou, we, we doen dat vooral bij school. Bij school, uh, schooljeugd. En uh, we hebben daar een speciale tuin voor. Een speciale tuin voor die daar. Uh, uh, allerlei klassen kunnen we daarin ontvangen. <laughs> ja, het wordt een beetje in een gekakel en we vragen of je de studie ook wat rustiger te worden. En dat gaat ook nu gebeuren. Ja. Nee, de speciale tuin waar klassen les in krijgen voor ons. En dat is echt de, de beestjestuin. En ja. beestjestuin wordt het ook wel eens genoemd, want ze vinden natuurlijk van allerlei kruisspinnen in deze tijd. En uh, nou, We hebben net een heleboel uh, klassen achter de rug. Dus het is altijd een prachtig, uh, prachtig voor He ja, want het is heel belangrijk dat die kinderen... tegenwoordig komen ze bijna niet meer buiten met hun ouders. Althans, heel veel kinderen zitten achter de computer. En uh, tegenwoordig uh, is het dan belangrijk... dat je vooral op school veel met ze in de praktijk gaat doen. En dat was ook de bedoeling van uh, de ontwerper van mm -hmm. die centrale schooltuin... om daar even op terug te komen. Hij heeft in 1910 dus de centrale schooltuin uh, opgericht... om niet alleen... Uh, de volwassenen die daar gingen werken hè, in het groen, de planten, vooral inheemse planten en bomen en struiken te, aan te leren. Maar ook kinderen in de natuur te uh, trekken, zodat ze niet uit de boekjes alles leren, maar ook echt uh, nou, in de praktijk. Werd die tuin trouwens ook gebruikt door de gemeente als een soort groeigebied voor eigen aanplant in de stad? Ja. Ja. ja, dat is, dat is natuurlijk, uh, dat, was, dat was helaas, uh, is dat uh, allemaal verzelfstandigd hm. en het meeste groen wordt tegenwoordig ingekocht en uh, de tuin is dus nu hoofdzakelijk een, een opslaggedeel en een park, een uh, was... tropische kastje zijn er nog bij, waar, ja. maar dat is allemaal van natuur en milieu, educatie waar we het over hebben, dat is uh, nog vrij toegankelijk voor het publiek allemaal. Het is maar, heel belangrijk dat mensen dat allemaal nog blijven kunnen zien. Is dat ooit de, dat de oorsprong geweest om te kweken, om te eten? Nou... Uh, 100, nee. ja, 100 jaar geleden? Nee. 100 jaar, nou de schooltuin, ik denk dat onze tuin zelf, waar we nu over praten, is, is in het begin geweest van Springer wel een schooltuin. Ja. Dat is dus de opzet van Springer was echt het een, een begin, een begin van de schooltuinen. Ja. En dat is nu overal over heel hard verdeeld. We hebben nu diverse locaties. Hoe zou springen erover denken als je het nu zag? Ik denk heel goed bezig zijn nog steeds. Ja, het doel... doel uh... de, onge, de, onge, de georganiseerde rot, sorry. De, de... Oh. Want hij was toch een man van een beetje strakke lijntjes. Ja, hij ja, ja. had echt een eigen, eigen architectuur. Uh... Ja. Ja. Ja, ja, het nee. was een mix van landschapstijl en uh, wat strakkere lijnen. Maar het doel om die kinderen en uh, volwassenen van de natuur te leren... Dat schieten wij nu natuurlijk niet voorbij. Nee. En hij was heel erg bekend met bomen. Hij was echt een bomenkenner. Zo is hij ook eigenlijk in de stad Haarlem gekomen. Mm -hmm. Want voorheen waren de stadsarchitecten Zogger. Landschapsarchitect. Hele generatie. Vader en zoon en opa. En op een gegeven moment kwamen er in Haarlem, in de Iepen, dus ziektes terecht. Door de Iepen-spintkever. En uh, toen uh, wilde eigenlijk, de heer Zogger wilde de bomen behouden, maar Springer vond eigenlijk dat ze weg moesten. Toen hebben ze Springer er dus ook echt uh, bij betrokken. Zodoende zijn ze ook verdwenen, de meeste iepen. Op die plek dan. Hm. Ja. En dan het herfstevenement evenement zelf. Uh, morgen? Ja. Van tien tot? Van, uh, van tien tot? Elf uh, tot vier. Van elf tot, van elf vier. tot vier, ja. ja. En er komen allerlei organisaties als uh, uh, bolle kwekers met vaste planten, uh, bollenverkopers, uh, de zandhaas uit de zandpoort met, uh, ja, wat, is, wat is dat ook allemaal, granen voor brood kopen en uh, biologische. Ja, biologische verkoop Sappen van en... sapjes en wat de hebben we nog paddenstoelen. meer, ja, eetbare paddenstoelenverkoop, kalabasje zie ik, kalabasje en papoen en, uiteraard. De meest vreemde vormen, lees ik. Ja. Ja. Zijn die dan te kneden? Nee, maar we gaan ze natuurlijk... Uh, we, we hebben een enkele voorbeeld voor een workshop. We, uh, hebben de, dus dat is volgende week... Uh, of aanstaande woensdag is dat alweer, 13 oktober... Hebben we met kinderen een workshop op woensnijden. Dus dat, is, en dat laten we, demonstreren we nu al op, uh, op deze herfstevenement. Richting, uh, richting Halloween. Richting Halloween is het altijd. <laughs> het is altijd een prachtige... Heb je nog meer de moeilijke dingen gevonden? Dat is niet zo moeilijk hoor. <laughs> Nou, ik las wel iets over dat, in het krantje over lichtvervuiling. Hoe ernstig is die daar in dat gebied? En we hebben op een gegeven moment de nacht van de nacht. 30 oktober. In de hele nee? regio uh, we gaan op uh, openbare terreinen vooral de lichten uit. En uh, dan krijg je dus ook uh, dat je bijvoorbeeld de vleermuizen goed kan spotten. Dan moet je wel een uh, lantaarn meenemen. Maar de vleermuizen zitten daar altijd vangen natuurlijk muggen en vliegen. En als het dan een beetje warme nacht, want het, als, als het vrij koud is, dan lukt het niet. Maar dan komen ze en dan gaan de mensen dus met uh, een gids, gaan ze de vleermuizen bekijken. Maar nu, dit jaar, is het de uilen. Dat is heel erg leuk. Er komt een vrouw met allerlei soorten uilen. Uh, vooral inheemse. En uh, er kunnen, ja... Weer kinderen, want dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar volwassenen ook. Die vinden het natuurlijk ook prachtig. Die mogen dan in de kas worden die uilen losgelaten. En dan uh, mogen ze dus die beesten bekijken. Dat is 30 en die vervuiling, luchtvervuiling of lichtvervuiling, ja, dat is natuurlijk heel, heel erg. Ja, ik denk dat je de, de, de lichtvervuiling zelf al kan meten. Want als je uh, ergens in het dorp staat en je wandelt richting duinen, dan zie je al veel meer sterren. Ja. Ja. En, en dat valt ook om met de nacht van de nacht goed te zien. Dus uilen, kinderen, uh, maar volwassenen mogen ook. Mogen ook. Kom je wel eens tegen dat uh, kinderen verbaasd staan dat dat natuur is? Je hoort wel eens, uh, melk komt uit de fabriek. Maar die komt eigenlijk uit een koe. Maar vind je dat in de tuinen ook wel eens? Dat ja, kinderen verbazen van god, dat is raar. Vooral op de schooltuinen staat je elk jaar versteld van wat verantwoord je allemaal krijgt. Ja? Van, van, wat, uh, ja, van de beesten die in de grond gevonden worden tot de groentes die uit de grond, de grond komen. Ja. Vinden ze allemaal, ja, de ene vindt het eng, de andere vindt het fantastisch. Uh, ja, het zijn allemaal verschillende verhalen. Heb ook, je ook wordt... gehoord van nou, dat had ik nooit gedacht. Nee, ja, dat is net zoals dat een uije. Ze stoppen er een heel klein uitje, zo'n poot uitje. En aan het eind van het seizoen hebben ze een gigantisch grote ui, Bietjes, saaien. Ja. He, dat je van grote bieten uit de grond haalt. Ja. Boerenkool. Dus voor de meesten is dat nog boerenkool. Ja. Ja. Voor de meesten is dat allemaal nog onvoorstelbaar. Mijn dochter, is... dacht, mijn dochter dacht, toen ze 6 jaar was, dat doperk zijn blikken blikkenwamen. Ja, dat denk ik een <laughs> heleboel kinderen. Ja. Ik heb op een Leo les gegeven, toen gingen we boter maken. Nou, dat dat van room werd gemaakt. Nee, dat wordt gewoon in een fabriek gemaakt. in ja. melk ook, dat komt uit een pak, maar niet uit een koel nee, precies. Ja. Ja. Maar wat dat betreft is het natuurlijk heel leuk om te doen. Dus Het ja, is allemaal fantastisch, alle reacties zijn altijd zo leuk. Ja. Hebben jullie genoeg vrijwilligers? Ja, een man of tachtig hè. Zo. Ja, ja we, je spreekt ah, we dan we... over schooltuinen, waar elke klas wordt dus begeleid door twee vrijwilligers. En we hebben daar, proberen, we, elke, elke tuin heeft dan één vaste medewerker. Mm -hmm. En dan heb je de, de kinderboerderijen ja, en, de en de tuin op de Kleeflaan, die onderhoudt. Dat wordt allemaal door vrijwilligers gedaan. Het gaat over uh, Haarlemse scholen. Nee. Zou de, ja, dat dat is mijn vraag. Zou, zou Zandvoortse school daar ook eens een kijkje mogen nemen? Ja, alleen de schooltuinen. Uh, er komen dat... geregeld scholen van buiten Haarlem. Okay. Alleen is, daar zijn daar, moeten ze even informeren of, of er kosten aan verbonden zijn. Ja. Ik geloof de school uit Haarlem is het anders. Is dat, uh... ja. Kijk, wat, als het in Haarlem uit het pak komt, zou het misschien in Zandvoort ook wel eens uit het pak kunnen komen, die melk. Ja, ja, dat is allemaal uh, <laughs> ja. dus, uh... Kijk, en uh, tegenwoordig heb je steeds minder groen. En hoe uh, des te vroeger je die kinderen leert ervan te houden... Dat ze ook meer, als ze wat ouder worden, voor de natuur gaan pleiten. Een beetje bewust, bewustzijn daarvan. Ja. Respect. Ja. En echt liefde voor de natuur moet je ze bijbrengen. Ja, want als je alleen maar uh, rondhangt, dan kom je daar niet van. Maar ik denk toch dat het een beetje ook uh, het stuur is via jullie groepen en via de school. Dat je daar eens heen gaat en gaat kijken, toch? Ja. ja. Zeker. We hebben ook nog uh, een tropische route. om mee. Te... Een tropische route? Ja. Dus in de kas en leren de kinderen over nutsgewassen. Dus bijvoorbeeld katoen en uh, mm -hmm. ja, koffie, thee, uh, sisal. En dan uh, gaan ze dus, uh, eerst krijgen ze een inleiding over die gewassen. Over, en peper natuurlijk, en mm -hmm. VOC heb je het dan even over. En dan gaan ze de producten bij de planten leggen die in die kast groeien. Mm -hmm. Dus dan zien ze de plant ook nog. Mm. En, een, een, weer een leerroute. Ja. Er wordt dus een boel geleerd. Ja. Je ziet dat jullie ook nog een evenement met bollen hebben op donderdag 4 november. Is dat, dat het al voorgeboekt? Dat geboekt? is de etage uh, ja. ja. Nee, daar nou, zijn al heel wat aanmeldingen, maar daar kunnen we nog rustig bij. Het is erg leuk, want dan heb je, als je die bollen in etages plant, heb je een paar weken achter een paar maanden bijna Drie nou. maanden. Ja. Heb je, ja. Ik heb je uh, iedere keer weer een nieuw bollensoort in bloei. Er gaan zo'n zo 80, 80 bollen in en er komen 16 soorten aan verschillende rassen in. Oh ja, dus, dat, dus je hebt altijd wat, ja. wat zonnes in huis. Ja, ja een keer buiten voor bij voor de deur zitten of ja, ja, nou, het entree. Je hebt nu een heleboel zon in huis. <laughs> ja, het is vandaag wel heerlijk weer. Ja, gelukkig wel. Ja. Uh, nou Nog even uh, samengevat voor morgen, de Stadskweektuin in Haarlem aan de Kleverlaan. Hebben jullie een website waar iemand kan kijken? Ja, maar dan moet je de Haarlem via de... Ha uh, Haarlem.nl Ja, bij de gemeente Haarlem moet je gewoon... Oké, okay, dus via de gemeente Haarlem kom je bij de Stadskweektuin en daar staat ongetwijfeld het hele programma op. En een stukje jaarlijks herfsevenement staat er ook op. Ja. Dus het is best interessant om morgen eens naar Haarlem te rijden. Ja, en dan niet de tentoonstelling vergeten. Nee. Want die is niet in hetzelfde gedeelte, want dat zit in de kassen, de stads, de, het herfstevenement. En de expositie die is in het oude voormalige Kaatsgebouw. Kaatsgebouw, die, is, die kaatsbaan is, dacht ik, onlangs gerestaureerd. Hè? Nou, dat willen ze heel oh, dat graag. Dat willen ze graag. Ja, ja. We zitten natuurlijk op een heel erg, uh, ja, hoe zeg je dat? Terrein dat heel, door veel mensen gewild is om uh, wat mee te gaan doen. Voorzelf. Dus uh, er zijn mensen die daar dus een kaatsbaan uh, van de Kaatsvereniging. Ja. Het is een uh... van de weinigen die er nog in, in, in Nederland oh, uh, nou, nog zo goed uitziet. Om te weer te herstellen naar Kaatsbaan. Uh -huh. ja. Ja, aan de ene nou, kant is het natuurlijk heel leuk om dat uh, wel op je trein te krijgen. Aan de andere kant is het nu een kantine en, en, en, en, ja, waar natuur en milieu en uh, Spaanlanden in zitten. Het is nog een andere, voorheen was dat gemeente Haarlem uh, groenvoorziening. En ja, die, die, maken er nu nog allemaal gebruik van. Oké. Okay. Nou, we gaan uh, kijken wat dat wordt. Ik pleit voor een combinatie Kaatsbaan en een kantine een klein stukje aan de andere kant. Wat is er, en inderdaad een stukje historie wat daar, uh, ja. Wat daar staat. Ja, het Zeker. enige kasteel ja. van Haarlem. Precies. Gerry en Arjan, bedankt voor je komst. Ik hoop dat het lekker druk wordt morgen en dat het heel gezellig is. Nou, Dank je wel. Dank je wel. Succes met het programma. Dank wel. in Hotel Hoogland waar we gaan praten met het bijna voltollige bestuur <coughs> zelfs meer bestuur volgens mij beeld en kunstenaars zondvol. 1, 2, 3, 4, 5 ja. 6, 6, 6, 6. 1, 2, 3, 4 ja. het klopt alleen de voorzitter uh, Udo G Gijsler is er niet en, uh, maar we hebben hier wel aan tafel Herbert Willems Ademol Margreed Ras, Nelleke de Blauw ...en Sander Alga. Heerlijk, dames. Welkom. Oh, dan word ik weer weggestuurd ook. Ja. Er moet een foto gemaakt worden van dit gezelschap... ...door uh, Ton Hendricks. Nee. Ik... Nee. Sorry, nee. Ton Timmermans. Ja, zie je, je brengt me helemaal van mijn stuk. <coughs> een overweldigende uh, tribune aan de overkant. Um, Herbert, communicatie en PR. Wat um, doe ik, ja. Wat doe je allemaal? Uh, nou, vooral wat je zegt natuurlijk. Hè? De communicatie Hoe doe je dat? Nou, laten we zeggen, uh, ik doe dat uh, sinds kort. Dat heeft altijd Paul Olieslaan gedaan, de vorige voorzitter. Ja. En uh, ik heb de, dat, taak, uh, dat taakje eigenlijk overgenomen van hem. En ja, dat heeft natuurlijk twee kanten, die PR. Hè? Bekendheid geven naar, naar buiten toe, naar de, de pech, zeg maar eens. Hè? Maar ook uh, communicatie naar binnen toe natuurlijk, hè? naar de mensen zelf. Uh, laten we zeggen, de, de, de cohesie van de groep wordt vergroot, hè? dat er wat meer samenhang in zo'n vereniging komt. Hè? Dat ook de betrokkenheid van de mensen ja, wat, uh, wat toeneemt, want dat kan ook wel wat beter eigenlijk. En dan buiten doen we natuurlijk idemdito, hè? Gewoon, uh, zorgen dat de bekendheid van de BKZ uh, <kijkt> wat groter wordt en dat we een beetje ja, voor het voetlicht komen, zeg maar eens. <laughs> ja, dus voor het, het voetlicht loskeert. hebben we ja. afgelopen weekend gehad, ik vond Om het, het uh, heel erg uh, mooi en gezellig ja. en ik kom er straks nog even op terug. Ja. Um, de communicatie onderling. Jullie hebben tenminste op de website staan 32 kunstenaars. Ja. Hoe communiceer je daarmee? Komen jullie één keer in de zoveel tijd bij elkaar of voor nou, nieuwsbrieven? Zijn, ja, er zijn, er zijn ledenvergaderingen. Dan komen jullie bij elkaar. Dan zijn niet alle leden, maar wel de meeste. Mm -hmm. Maar uh, wat er uh, in, de, in de planning zit is een nieuwsbrief. Ja, om inderdaad uh, gewoon iedereen te informeren en op de hoogte te houden. En ook om op die manier gewoon die, die zeggen, samenhang, die cohesie wat te vergroten. Dat iedereen zich wat meer betrokken voelt bij ja, het gebeuren van zo'n vereniging. Zitten ze dus een beetje op één lijn, de kunstenaars? Want het zijn natuurlijk uh, schrijvers, schilders, nee, fotografen. Nee, geen schrijvers. Nee, want het zijn beeldende kunstenaars. Een dichteress is een schrijver. Ja, ja, ja, dat is de uitzondering. Gelukkig niet. <laughs> Gelukkig niet. <laughs> dat, is de, nee. dat is de uitzondering op de regel die de regel bevestigt. Ja. Maar het zijn eigenlijk beeldende kunstenaars. Maar waarom is die uitzondering gemaakt? Ada, kom weer een beetje dichter bij de nou. microfoon. We maken hem gewoon los, die microfoon. Het af, afgelopen jaar uh, ben ik in contact gekomen met... Uh, BKZ, uh, ik stelde voor om een commissie uh, poëzie uh, te starten, uh, omdat ik dat jaar ervoor een gedicht had gemaakt voor Kunstkracht uh, 12, mm -hmm. uh, dit jaar ook weer en ik vond het wel leuk om met mijn uh, dichtkring, de Egelantier, uh, daar mee te doen. Dus ja, zo ben ik uh, uh, uh, tijdens de commissievergadering van uh, uh, Kunstkracht 12 uh, steeds aanwezig geweest. En uh, er waren veel wisselingen in het bestuur, aftredingen. En aan het eind van uh, alle vergaderingen werd mij gevraagd of ik uh, secretaris wilde worden. Omdat die uh, plek vakant was uh, geworden. En Kuil heeft dat een tijd lang gedaan. En dan Zeer moet je goed. dit zijn. Um, uh, Als geen secretaris zijn. Ja, wanneer Vandaag. je in het bestuur treedt. Als bestuurslid hoef je geen lid te zijn. Oh. heb ik uh, van de week gelezen in het huishoudelijke reglement. Oh. <laughs> bijzonder, bijzonder. Uh, ja, dat is heel bijzonder. Maar ik moet zeggen, het is zo'n fijne groep mensen waar ik me gelijk thuis uh, bij voelde. Oké. Okay. En uh, nou, ik neem deze taak op me. Ook omdat ik dacht eigenlijk geen dichter bij C meer te zijn dit jaar. Maar... maar. Maar nou, er is wel ruimte voor. En ik okay. uh, ga er met veel enthousiast uh, me aan uh, beginnen. Oké, okay, dankjewel. Nou, ondanks je stem komt het er allemaal weer heel erg goed uit. De microfoon gaat even terug naar Herbert. Uh, Ada, die hebben we nu ook even gesproken. Mag jij Ras. Ja, dat wil je weten. Penningmeester. Ja, al, Hoe is het met de penningen? gaat hartstikke goed. Nee, we... We moeten natuurlijk zorgen dat we geen schulden maken. En dat, uh, daar zorg ik uh, gewoon goed voor. Oké, okay, dus ik neem aan dat de, de financiële toestand helemaal gezond is bij jou. Ja, hoe, financieel... hoe komen jullie aan financiën? Uh, natuurlijk eerst de contributie van de leden. <lacht> nou ja, gelukkig uh, groeien we als groep. Dus uh, daardoor uh, krijgen we natuurlijk ook steeds meer uh, geld binnen. Om uh, met elkaar uh, bepaalde activiteiten te doen. Gelukkig. Uh, ...hebben we dit jaar weer uh, subsidie van de gemeente gekregen. Dat krijgen we om het jaar. Want uh, Kunstkracht 12, daar willen we mee doorgaan. En waarom krijgen we subsidie? Omdat dat een seizoenverlengende activiteit is. Zowel voor, uh, niet alleen voor de kunstenaars... ...dat is natuurlijk het uh, eerste uitgangspunt. Maar ook voor de bevolking van Zandvoort. En wat we hebben gemerkt met Kunstkracht 12... Ontzettend veel mensen van buiten Zandvoort. Ik heb heel veel mensen uit Haarlem gehad. Ik heb zelfs mensen uit uh, de omgeving van Alkmaar gehad. Amsterdam, Brabant niet te vergeten. Uh, Gelderland. Dus het is echt heel breed. En uh, veel mensen hebben in het Haarlems Dagblad onze uh, advertentie gezien. Ja. Hele mooie grote advertentie. Maar ook uh, via de website zijn heel veel mensen gekomen. Dus dat loopt wel. Dus de, de kunstdag 12 is eigenlijk niet meer uh, echt iets, iets Zandvoorts. En dan ga ik heel erg lang terug. En ik bedoel het niet onbeleefd. Maar het was een beetje een Zandvoorts feestje. En nu is het dus echt, wat je zegt, uit Brabant komen mensen hier naartoe Ja. Dus uh, jullie breiden wel uit. Ja, maar we hebben natuurlijk ook, uh, ik weet niet hoeveel is dat al is. Maar we groeien, er komen steeds meer uh, kunstenaars. Nou, ik denk dat we zo'n beetje tussen de 13 <kwijnt> of 14 keer dat het al... Uh, ...in deze vorm is geweest. Alleen we proberen, eerst was het alleen de ateliers... Ja. Uh, he, of, of, ...of locaties waar je kunst kon bekijken. Maar nu proberen we er ook steeds meer wat omheen te doen. Maar dat is dan alleen met grote kunstkracht. Mm -hmm. Zo noemen wij dat. En dat is uh, altijd de evenjaren. Omdat we dan ook subsidie van de gemeente mm -hmm. krijgen. Nou, waar je zegt, van, joh, waar joh, we nog meer onze gelden vandaan? is van exposanten die mee willen doen en niet lid zijn van de vereniging, die moeten daar natuurlijk ook voor betalen. Dat is niet alleen dat ze daar mee mogen doen, maar het hele stuk PR eromheen mm -hmm. en de hele verzorging van aandacht en het openingsfeest en alle mensen die komen, daar hebben ze natuurlijk ook profijt van. Die waren er ook, hè? Invitees. afgelopen Ja. Weekend. We hadden twintig uh, exposanten die uh, niet lid zijn. En ik geloof dat ik begrepen heb dat daar weer mensen tussen zitten die ook weer lid willen worden van de vereniging. Ja, want wanneer is het losgelaten dat je per se in Zandvoort moet wonen en werken? Ja. Je weet, ik, ik moet de geschiedenis <laughs> weten, natuurlijk, van de vereniging. Ik, ik denk dat dat uh, drie jaar geleden zo'n beetje is geweest. Nog niet zo lang hoor, ja. maar het zou kunnen. Drie jaar geleden. Ja. Van die... hoe lang ben jij erbij nu? Ja, vier jaar nu. Vier jaar, ja. nou dan is het, ja, het dus daar inderdaad vier jaar geleden. Dat ja? De nee, Annekeil was de eerste. Ja, dat ja, is dus 2007. Ja. ja, maar die had de atelier natuurlijk, de smederij ja. hier. Maar ja. ik denk inderdaad ja, vier jaar in geleden, nee. ja. ja. Wat doe jij in het bestuur? Ik ben de penningmeester. Oh, ja, jij ja, ja, was de penningmeester. Ja, maar ja, ja, ja, ja, ja, ja. maar uh, niet alleen de financiën. Je doet natuurlijk met elkaar doe je het hele beleid uh, samenstellen. En zorgen dat activiteiten gedaan worden. Dus uh, en ik zit er, ik heb uitgerekend al zeven jaar in. Dus ik weet ook uh, van wat we allemaal in het verleden ook hebben gedaan. Ik heb nog een, uh, een vraag. En ik heb dat uh, vorige week bij diverse kunstenaars neergelegd over mm. Kunstkracht 12. En misschien dat ik het nu uh, begrijp. Is het elk jaar Kunstkracht 12 of is het één keer Kunstroute en één keer uh, Kunstkracht 12? Daar wordt jaar geschud en hier wordt elk mee jaar, geschud. Elk jaar is Kunstkracht 12, maar we hebben elk jaar een ander thema. Dus Kunstkracht 12 blijft. En elk jaar verzint een denktank, uh, zoals we het noemen, uh, een thema. Dus dit jaar was het voetlicht en het jaar daarvoor de gestrande koffer. Dus nou, dat, zijn, vooral... dat zijn de thema's, maar... Ja. Ik kan het helemaal verkeerd hebben, maar ik denk dat het ooit is begonnen is met de, de, de kunstroute. Of de atelierroute. Atelierroute Atelier is ja. wat, Klopt ja. dat? Want ik heb het ja. gevraagd. En een aantal kunstenaars die wist niet beter als dat het kunstkracht was. Oh. En dat blijft mij een beetje hangen. Is het nou begonnen met de kunstroute? Of was het gelijk kunstkrachtwaal? Nee, nee, het is begonnen met kunstroute. En dan nou moet ik even denken, volgens mij was dat in 2007... Mm -hmm. Toen hebben we als uh, ludieke grap hebben we toen het grote beeld op de Rotonde ingepakt. En uh, toen was het de elf keer. Toen hebben we daar kunstkracht 11 van gemaakt. Want we waren tot telkens aan het oplopen van kunstkracht 19-11. En op een gegeven moment hebben we gezegd: van joh, 12 daar stoppen we. En dat heeft ook met de kracht van. Uh, passie te maken. Ja. En daarom is toen uh, kunstkracht 12 geworden. En ja. er ja. wordt geen kunstkracht 13? Meter. Nee, nee. nee. Ja, Daar kan je ook niet meer over straat met de van Nee, daarom, o, o, dus van de van de weg we vrouwen en mannen krijgen we dan. En het heeft ook een beetje met uh, praktische dingen te maken, want we hebben allemaal vaandels met kunstkracht 12 toen in 2008 laten maken. Dus, zijn ook nog een beetje zuinig vereniging van niet elk jaar nieuwe vaandels. Nou dan begint de PR-man te ontwikkelen. Dan moet hij ieder jaar wat nieuws doen. Zullen we even een muziekje draaien en even naar het nieuws gaan? En dan gaan we na Elfers nog even verder. Prima. ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Zfm. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS journaal. De Hongaarse dam die een reservoir met giftig slip tegenhoudt, kan het elk moment begeven. Dat heeft de Hongaarse premier Orbán gezegd. Door de regen is de dam verder verzwakt, waardoor er makkelijk een nieuwe breuk kan ontstaan. Maandag brak de dam waardoor een enorme stroom vervuild